het is Jurij Stubinetski met het NOS-journaal. Informateur Opstelten wilde de onderhandelingen over een kabinet met VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV voortzetten. Dat schrijft hij in zijn eindverslag. Opstelten heeft de fractieleiders gisteren voorgesteld door te praten... op voorwaarde dat een conceptakkoord op de steun van alle fractieleden kon rekenen. PVV-leider Wilders wilde daar niet mee instemmen omdat hij geen vertrouwen meer had in het CDA... Opstelten sluiten zich aan bij de conclusie van de fractieleiders van de partijen... dat een stabiel kabinet niet mogelijk blijkt. De informateur heeft koningin Beatrix ingelicht over de mislukte formatie. Hij sprak haar aan het begin van de middag ruim een uur. De Britse oud-premier Tony Blair is in Dublin bekogeld met eieren en schoenen. Blair was in de Ierse hoofdstad om zijn boek te signeren. Hij werd opgewacht door zo'n 300 demonstranten... die protesteerden tegen zijn rol in de Irak-oorlog... In zijn autobiografische boek A Journey schrijft hij daar onder meer over. Een aantal demonstranten gooiden met eieren en schoenen naar Blair... maar hij werd niet geraakt. Er zijn drie mensen door de politie in Dublin opgepakt. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam... wil dat er een einde komt aan de vechtgala's in zijn stad. Hij noemt de Free Fight en Kickboxgala's... netwerkbijeenkomsten van de georganiseerde misdaad. Van der Laan wil het de organisatoren van de gala's moeilijker maken... om aan een vergunning te komen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 Dat snoesje, Loesje is het snoesje van de drummer van de band. FM voor Zandvoort en de regio. Zo, leuk begin van Zovertop Zaterdag. Goedemiddag, even na twee uur. Je zou bijna zeggen uh, jazz of zaterdagmiddag. Goedemiddag, Albert Jan, en goedemiddag, luisteraars. We Go zijn er weer. Goedemiddag, goedemiddag drie uur Luisteraars. Goedemiddag, zelfs. Goedemiddag, Rob. Ja, we gaan weer drie uur live ZFM op de zaterdagmiddag. En jongen, de Loesje. Ja, leuk. Wie, wie door, is het wie is Loesje? Ja. Wie is toch dat Snoesje? Blijft de vraag. Nee. Maar het is natuurlijk wel leuk, want dit is de originele. Ja. En wie waren dit? Uh, de Ramblers. Goed zo, Rob. <coughs> ja, want het wordt weer gebruikt in een remix. Hè? Uit 1939, Albert-Jan. Zo. Ja, dat is een hele tijd geleden. Zo, hé. En, uh, maar goed, dat was een leuk begin van uh, 3 Uur Live. CFM wat Gast uit Plein. En uh, huh? dat was ik. Oh, dat was jij? Eigenlijk... <laughs> ik denk, wat gebeurt er nu? <laughs> Maar goed, we gaan eerst eens even beginnen met wat voor items we vanmiddag allemaal weer hebben. En dat zijn natuurlijk de vaste items zoals daar zijn. De rond de klok van half vier de evenementenagenda gaan we dan bespreken. Rond de klok van kwart voor vier gaan we de filmagenda van Circus Zandvoort bespreken. En aanstaande dinsdag is er ook weer Cinema Nostalgia met een prachtige klassieker. Maar daarover straks meer. Half drie. Niemand minder dan onze enige echte weerman uit Zandvoort. Lex van der Hoorn. Lex van der Hoorn. Zou die komen of zou die, uh, zouden we moeten bellen? O, het hangt er een beetje om. Hè? Het hangt erom. Nou, uh, en aanstaande dinsdag gaat ook... Want die zijn ook weer terug van het zomerreces. Zoals het zo mooi heet. De eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen staat voor de deur. Uh, we gaan even kijken naar de eerste lustrum van de Ironman Zandvoort. Die momenteel op het strand uh, uh, uh, ja, verlopen wordt, moet ik bijna zeggen. En er is hartstikke veel publiek op afgekomen. Uh, we kijken nog even vooruit op het Kunstfestijn 2010... Half drie gaan we naar live, naar onze verslaggever Joop van Es. Want het die... voetbal is weer begonnen. Het voetbal is weer begonnen en SV Zandvoort begint met een uitwedstrijd tegen Castricum 1. En Joop van Es gaat ons weer helemaal bijpraten. Momenteel is er op, uh, op autogebied de kwalificatie van de DTM uh, bezig. De Deutsche Tourwagenmeisterschaft. Na Zandvoort is het hele circus nu neergestreken in Branch Hatch. Dus we gaan straks ook even naar de uitslag kijken... Uh, en in het laatste uur hebben we nog internationaal golfnieuws, hockeynieuws, Formule 1 nieuws en natuurlijk ook nog voetbalnieuws. En uiteraard heel veel muziek, waaronder deze van George Doek. Hier is Reach Out. I see what you have planned to do. With some excuse, you leave the table. You'll want to meet me near the powder room, yeah. I follow you without there's no notice. You touch my hand and slip your number to me. John de Disco tijdens heel leven echt op uh, CFM met dit blokje van twee achter elkaar. Ja, je werkt, je, je werkt wel aanstekelijk hoor. Ja, als eerst hoorde je George Duke en uh, Reach Out. En erachteraan uh, deze van de Talking Heads en de Slippery People. Nou, wat een geweldige muziek hè. Zo op de zaterdagmiddag, je krijgt het cadeau van CFM. Ja, en uh, terwijl de heerlijke Hollandse wolken over het Gasthuisplein heen uh, trekken. En het zonnetje schijnt weer. En het zonnetje schijnt nog weer. Weer zeg nog? maar. Uh, ja, zoals ik al in mijn aankondiging zei van uh, het zomerreces van onze politieke uh, uh, agenda, uh, die zit er weer op. En aanstaande dinsdag is de, wederom de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De politiek wordt weer wakker geschud. Nou, landelijk zijn we al lang wakker geschud. Want, Zo, dat dacht ik wel. Daar worden we al twee maanden mee bezig. Gaan we nou gewoon door met die, met die drie of nee, gaan we, we ermee stoppen? Gaan, we gaan gewoon weer stemmen. joh. We gaan, uiteindelijk gaan we gewoon weer naar de stembus. Maar hier in Zandvoort, uh, aanstaande dinsdag dus de eerste raadsvergadering. Er is een vrij korte agenda met drie bespreekpunten opgesteld. Ook zijn er zeven hamerstukken die in de commissies reeds zijn afgehandeld. Te bespreken zijn een krediet om een maatschappelijke kosten-batenanalyse van een mogelijke strandverbreding te kunnen maken. De jaarrekening van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland en de brandveiligheidsverordening 2010. De vergadering begint om 8 uur... en de ingang tot de vergaderzaal is op het Raadhuisplein. Kunt u aanstaande dinsdagavond nou niet uh, fysiek aanwezig zijn... u kunt ook gewoon ZFM aanzetten... want wij zenden het weer live uit. Hè? Vanaf 8 uur, ja? van helemaal live te volgen... met verslaggeving vanaf de studio. Dus uh, live zaterdagavond, of, uh, dinsdagavond... de vergadering van de eerste raadsvergadering van dit seizoen. Nou, de politiek is weer begonnen... en dat betekent dat de zomer weer voorbij is... Maar of het weer ook voorbij is, het zomerse weer. Orde zo dadelijk om half drie van Lex van der Hoorn. Eerst hebben we Den Hartman onder meer voor je. Hier is: uh, I can dream about you.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 En ben Sam op zaterdag bij tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Zou juist twee platen achter elkaar, zoals Den Hartman. Je weet wel, die man van Real Like My Fire. En dit was een iets minder bekend plaatje, maar wel heel, heel erg leuk van hem. Je hoorde I Can Dream About You. Daarachteraan uiteraard de bekende klanken van Carol Amarant. En uh, de nieuwe single heet uh, Dead Man. Dat man. That man. That man. Albert jouw Vos. <laughs> zeg het eens. <laughs> ja, ik zal het even zeggen. Want uh, momenteel mocht u nog aan het strand gaan... of inmiddels op het strand of ergens in een, een van de lekker uit de wind in het zonnetje zitten... Want uh, vandaag uh, is uh, op het, het eerste lustrum van de Zandvoortse editie van de Ironman-competitie. De officiële Ironman is een triathlon die sinds 1978 jaarlijks op Hawaii wordt georganiseerd. Daarbij gaat het om 3,86 kilometer zwemmen, ja ja. 180,2 kilometer wielrennen en een volledige marathon van 42,195 kilometer om exact te zijn. Dat gaan wij vanmiddag niet doen. Nee, hier in Zandvoort is het niet zo extreem. 200 meter zwemmen, 200 meter peddelen of op een surfplank en 400 meter hardlopen in het rullezand. Zand. Ook dit jaar wordt het evenement georganiseerd... door Australian Beach Bar Skyline, paviljoen nummer 13. De opbrengst gaat ieder jaar naar een goed doel. Deze keer is het Spieren voor Spieren... de stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Spieren voor Spieren zetten net de opbrengsten snel... En effectief in ten behoeve van het onderzoek naar spierziektes. Het evenement is reeds om 12 uur begonnen met de eerste heats. En er zijn races over zowel, voor zowel dames als heren. De deelnemers maken kans op een aantal zeer mooie prijzen. En na afloop is er natuurlijk een barbecue. En wilt u daar nog aan meedoen, dan zult u zich even bij Skyline moeten vervoegen. Maar uh, hoop activiteit en sportiviteit op het strand. En dat zie je ook vaker. Hè? Bij, als er evenementen worden georganiseerd, dat vaak de opbrengst naar een goed doel gaat. Hè? Gelukkig wel. Dat doen ze hartstikke goed. Dus ga even kijken bij uh, Skyline, strandpaviljoen nummer 13. En vanavond lekker een feestje daar op het strand. En waarschijnlijk ook wel een soca-dance. Ja, die komen jullie wel tegen daar. Doe But then, baby, just shake your rum. The rhythm is hot, moving fine. Come on, part of people, shake your body line. Een lekker dansen op het strand Albert-Jan Zonnetje erbij, wat wil je nou nog weer? En hard rennen en hard zwemmen en uh, noem maar op en Zweten, het... zweten en zoegen En drukte van belang op het strand Daar tijdens uh, de Ironman op het strand Nou, ja. op het strand is zeker druk, druk Want we gaan weer naar het strand toe <laughs> Zie je het, weer Want op het strand zit voor ons Lex van der Horen. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending Goedemiddag Rob Zo, weer een week geleden Ja. En we hebben lekker weer gehad ja, we hebben lekker weer gehad, ja. Het is, uh, het, is, het is opgeknapt, hè. Gelukkig wel. Ja. Je had het al een beetje voorspeld, hè, vorige week. Dus, uh... Ja, heel, heel voorzichtig doe ik dat, hè. Kijk, helemaal goed. Ja. Nou, Lex, je zit op het strand. Dat betekent vandaag een uh, mooie zonnige dag. Nou, zonnige dag. Het is, het is uh, geregeld is zon geweest. Maar we hebben ons door een wolkenbandje heen moeten worstelen. En inmiddels is de wind gedraaid van, uh, noordwest, nee, van uh, noordoost naar noordwest. En die, die, die wolken die we hadden, die zijn ontstaan boven het binnenland. Ja, daar komt altijd die rottigheid vandaan. Maar de wind die is nu dus gedraaid naar het noordwesten toe. En uh, ik verwacht dat we vanmiddag uh, een lekker uh, zonnetje erbij houden. Kijk, helemaal goed. Ja, want als ik naar de dag van uh, gisteren kijk, was ook zo opvallend, hè? Ik kwam uit Haarlem gereden in de middag en nou, daar werd het behoorlijk donker, donker, donker. En toen kwam ik in Zalvoort scheen gewoon de zon. En je zag die donkere luchten net zo buiten Zalvoort hangen. Ja, nou dat hebben we dus vanmiddag ook. Dus uh, we houden het voor. Ik zit dus lekker op het strand, op het terras en uh, het zit helemaal goed hier hoor. Ja, wrijf het en, uh, ons er maar even in. Uh, fijn. Ja, nou, nou ja, dan kom je toch straks ook nog even. <laughs> Kijk, dat, uh, ja, dat gaan we zeker doen uh, Albert-Jan, toch? Nou, ja, als we tijd hebben. We gaan door. Maar de temperatuur die komt dus uh, vanmiddag uit op een graad of 18. En dat is dus uit de zon in de wind. Dus als je in de wind, uh, uit, de, uit de wind in de zon zit, is het wel aanzienlijk warmer hoor. Ja, dat voelen we ook wel nu hoor. Dus uh, <laughs> ja, helemaal goed. Dat dacht ik al. Korte broek aan en uh, t-shirtje, dat is uh, voldoende voor vanmiddag. Maar uh, morgen is nog beter uh, Rob. Nog beter? Nou vertel, ja, ik ben uh, heel benieuwd. Uh, dan hebben we uh, veel meer zon. En er staat een, een matige oostenwind en de temperatuur die gaat een graadje omhoog naar ongeveer 19 graden. Oké, okay, een mooie nazomer dus. Ja, ja, morgen wordt het echt een, een betere dag dan vandaag. Veel meer zon. En, uh, en een, graadje, een graadje warmer. Dus uh, ik zou zeggen Rob... Uh, Bewaar het allemaal voor morgen, joh. Hey, morgen geen wolkje aan de lucht of uh, dat toch nog wel? Nou, oh, er kan wel een wolkje overkomen, maar het waait wat harder en dan blijft dat niet zo hangen, weet je wel? Uh, Oké. Okay. Nu, nu, nu blijft die boel zo hangen omdat er weinig wind staat. Ja, en de, de dagen vandaag en morgen lekker mooi dus. Maar ja. hoe gaat het verder verlopen? En dan maandag. Dat is maandag, wat bedoel jij? Hey? Ja, uiteraard. Dan is, uh, dan is er ook heel veel zon. En dan gaat de wind die gaat wel wat aantrekken. Dus je moet uh, dan echt uit de wind blijven. En op het strand zit je dan uit de wind, met een oostenwind. Dus dat is dan helemaal goed. Met een uh, temperatuur van ongeveer 19 graden. Oké, okay, en wat is de normale temperatuur eigenlijk voor uh, die tijd van het jaar? 19 graden. Ook oh, 19 <laughs> graden. Klopt. <laughs> dus we doen het gewoon uh, gemiddeld. Dus ik vertel er ook helemaal niks meer bij, want het is <laughs> gewoon normaal. En als ik het duik in de zee neem... neem? Nou, dan uh, moet je een halve graad omlaag. Dan gaan we naar de 18,5 graad. 18,5, oh, oké. Okay. Ja, ja, Maar het is nog wat te doen, hoor. Jawel, dat geloof maar, ik best. Maar, maar, maar je moet een beetje stoer wezen, dan lukt het wel. Ja, want jij bent nu op straat. Zijn er ook mensen in zee op dit moment, of niet? Even kijken, Op, ja. ja. 1, hoor. 2... Ja, <laughs> 2, 3, 4. Oké. Okay. Ja, dus het is wel te doen, hoor. Nou, en dan... Uh, ja, ik heb het liever niet over de dinsdag... Want dan krijgen we een verandering. Ja, dan krijgen we een verandering. Mm. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig. En uh, dinsdag uh, in de loop van de dag dan, uh, neemt het buienkans toe. En uh, ja, dan krijgen we een, uh, een wisselvallige week erachteraan. van Derry. Ja, ja, het is niet anders. Je hoort, daar. Het is bijna herfst, hè? Nee, maar oké, okay, dan gaan we weer richting het weekend en dan gaat het weer opknappen. Of durf je daar nog niet aan te wagen? Nou, Nou, ik hoop het. Ik hoop het. Maar ik zie het niet zo zitten, Rob. Oh, dus okay. ik, denk, ik denk dat je volgende week weer even tegen me aan moet kijken. Volgende week zetten we de koffie weer <laughs> klaar voor je in Yo, de studio. Hij komt weer langs. Hij komt weer langs. Geweldig. Hé <laughs> hey Lex, er zijn uh, mensen uiteraard die het weer uh, willen blijven volgen. Waar kunnen ze dat doen? Nou, dat kunnen ze zien op uh, internet. Op uh, www.meteopagina.nl Je kan het zien op uh, cfm uh, text TV. Op Hello. kanaal 45. Op kanaal 45. En, en als je een mobieltje hebt het internet, dan kan dat ook nog, dan kan je ook mijn weerbericht lezen. Op uh, www.meteopagina.nl slash mobiel. Nou, we blijven het weer zeker volgen, Lex. Oké, okay, en uh, volgende week hoor je meer van jou. Helemaal, helemaal goed, ik geniet van het mooie weer van vandaag en helemaal van morgen natuurlijk. Oké, okay, jij ook hè. Oké, okay, dag je wel. ervan. Hoi. Hoi, dat was Lex van der Hoorn. Meer over het weer na te lezen op www.meteopagina.nl Is hier Amy Winehouse en Valerie. Zandvoort, ook op internet. Zandvoort, zandvoort, zandvoort, zandvoort, zandvoort. Z Zee slaakt een diepe zilte zoek.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 Waarin je onbewust in het tuin wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken, en alle schepen zijn verpand. Maar er is niets aan de hand. Vissingen, adem, zwaar.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 Aan de kust. En ik hoorde mijn collega Albert Jan echt zeggen dat hij kippenvel krijgt van deze plaats. Dit is het enige nummer... Het was daadwerkelijk bluff. Het enige, het enige nummer van, van, van deze groep die ik, dat ik echt mooi vind. Want de rest kan ik, ja, ben ik geen fan van. Maar deze je deze in ieder geval mag hier zijn. aan de kust. En zeker die live uitvoering. Het voetbalseizoen is weer begonnen en dat betekent live in de uitzending Joop van Goedemiddag Joop. Goedemiddag, heren. Luister, zei hey, Albert Jan, ik dacht dat je even Sand van Muziek had. <laughs> Heb ik ook. Nee, maar echt waar, hij zegt van ja, bluff, dat er, komt er nooit nee, in op de zaterdagmiddag. En in één keer komt hij met dit nummer aan. Echt, heel mooi. Juist, deze mag ja, en de ja, rest. Zal ja, er zeker houden van, kan Oké. Okay. We gaan het over voetbal hebben. De eerste wedstrijd van het seizoen voor de competitie, laat ik dat zo zeggen. Want uh, Sandwart heeft al negen wedstrijden gespeeld: uh, drie voor de Haanbachelcup, drie voor de KVB Beker en drie in de voorbereiding. Tot die twee toernooien. En uh, ik weet niet, uh, ik neem aan dat men de Samse krant wel gelezen zal hebben, maar dat eerste van SFort is een volledig in mineur. En uh, dat heeft natuurlijk wel wat oorzaken. Uh, bijvoorbeeld een, een man of 10 elf die uh, geblesseerd zijn, twee op vakantie. Uh, dat heeft ook weer zijn weerslag op het tweede. Dat heeft vandaag uh, volledig onterecht met 6-3 verloren. Maar uh, dat moest gewoon met vier man van het vijfde mee gaan spelen om uh, elf man in het veld te kunnen krijgen. Dat is natuurlijk geen goede zaak want we hopen dat die geblesseerde voetballers van Zandvoort zo snel mogelijk weer terug kunnen zijn. Zodat de twee teams weer op sterkte kunnen komen. Er zijn mogelijke blessures, zelfs een paar liefst blessures erbij. En een arm uit de kom, Dat is ook niet prettig, dat soort dingen. Allemaal opgelopen tijdens de voorbereidingen in de, in, in, in, tijdens de trainingen en eentje heeft nog een blessure van vorig jaar en dat is dan uh, Sebastian Kalis, die, maar die is al een paar jaar, zit hij in de latte mond en het gaat maar niet goed en het is een, heeft een lies blessure en dat blijft altijd een hele nare, vervelende blessure, omdat uh, die, die eigenlijk nooit rust krijgt en die aanhechting van die pees moet rust krijgen, maar ja, als je loopt dan gaat hij uh, natuurlijk, die is, is niet in beweging en uh, dat duurt allemaal, allemaal veel langer. Goed, wat hebben we nu in het, in het eerste staan hier op dit moment? Nou, bijvoorbeeld uh, de veteraan. En dat is hier echt, maar de jongen kan voetballen. Jonkeur heeft heel lang nog bij uh, Aansmeer gevoetbald. Maar deze man die kan echt heel goed voetballen. Is wel de 40 gepasseerd. Maar die staat nog steeds als een generaal in die verdediging. Staat hij gewoon samen naast Kallas in het centrum. En dat is hem echt wel toevertrouwd. Want hij heeft gewoon kijk op het spelletje. Dan hebben we Billy Visser terug op het nest van Zandvoort. Die eigenlijk in de tweede speelt. Maar die is vandaag met het eerste meegekomen. We hebben Patrick Koper. We hebben even kijken. Max Aardewerk, Stijn Stobbelaar, Remco Ronde, Ivo Hop. Patrick Koper Michael Kyle Die... Ook weer in de gratie van Pieter Keur is gestegen. Dat is vorig jaar wel anders geweest, maar hij is er toch nu weer bij. En natuurlijk onze eigen Boy de Vett. Boy de Vett op doel, die echt Sam van de week nog voor een volledige blamage heeft weten te behoeden. Door toch nog even 7 dotten van kansen en een penalty te stoppen tegen Limmen. En Limmen dat is een derde klasse zondag. Dat was echt um, goed dat hij daar op dat moment was. Uh, dus hebben we hebben nu hier gespeeld, even kijken, bijna een kwartier. We zijn wat later begonnen dan half drie. Um, geen idee waarom, maakt ook niet zoveel uit. Maar er staat hier een elektronische klok. We zit in de vijftiende minuut. En uh, de ploegen zijn eigenlijk nog uh, al, uh, elkaar aan het aftasten. Alhoewel Sankt toch twee hele mooie kansen heeft gehad. Waarvan de eerste eigenlijk in de ogen van, nou ik denk bijna iedereen die hier rond het veld staat, een penalty had moeten zijn er werd een hersenbal gemaakt binnen strafgebied, Maar de scheidsrechter heeft dat waarschijnlijk niet goed gezien. Die legde de bal buiten het 16 meter gebied. En het schot van Jean Keurde werd keurig gepareerd door de keeper van um, Kastrikum. En dat is uh, Marius Jansen. Uh, daarna nog een kans voor Ivo Hoppe Die dorst eigenlijk niet door te gaan. Als hij even twee passjes harder had gelopen was hij alleen voor de keeper gekomen. Maar ik denk niet dat hij dat durfde. Uh, dat hij misschien bang was voor een blessure. En die kans ging dus voorbij. Dit is de stand van zaken op dit moment. Uh, ik ga weer terug naar jullie toe, want uh, dan kunnen we straks weer lekker verder komen. Met misschien wel wel Badoep, wie zal het zeggen? Jaap, we komen straks bij je terug. Dankjewel, 0 tegen 0 dus, de tussenstand. Castricum tegen SV Zandvoort.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 We zitten er weer goed bij op de zaterdagmiddag van CFM. Ja, dan hoop ik niet dat het de app is. <laughs> nee, de tijd is high. Klopt. Je hoorde de single van Blondie. Nou, speciaal even gedraaid voor iedereen die op het strand zit en geniet van het mooie weer. Van de Iron Man en uh, Iron van een lekkere, lekkere uh, rookworst of uh, hond. Oh ja, daar komen we zo meteen aan het begin van het volgende uur even op terug. Ik is nog even wat andere berichten. Ja, we hadden het over uh, dat uh, de Iron Man, hè, dat, uh, die ook hun opbrengst naar het goede doel uh, gaan brengen. En dat is dan spieren voor spieren. Maar afgelopen weekend, en om daar even naar terug te gaan, hadden we twee grote evenementen uh, die ook in het teken stonden van de opbrengst naar het goede doel. Een daarvan was Beauty Beach Event. Dat is die stond in het teken van een voedselbank en die hebben maar liefst 2300 euro voor de voedselbank bij elkaar uh, weten te sprokkelen. Dat is een geweldig bedrag, zeker voor de voedselbank, helemaal goed. En natuurlijk de Spinning on the Beach event van Kenyamu, uh, dat vorige week werd gehouden bij Club Nautiek heeft meer dan ruim 14.000 euro opgeleverd. Ja, applaus, zowel voor beide, voor beide activiteiten vorige week hè. 14.000 euro opgeleverd uh, voor stichting De Opkikker. Dus he, al, die, al die evenementen voor het goede doel. Dus wat dat betreft uh, is Zandvoort goed bezig. Helemaal goed. En ga zo door natuurlijk. Hè? Gewoon ja, uh, wat nee. organiseren voor het goede doel. En je weet die Solex race volgend jaar ook in het teken van een goed doel? Je weet het maar nooit. Nou, dit jaar was ook een goed doel. Het maar... was wel leuk hoor. Het was wel leuk. Dat was een persoonlijk goed doel. Alleen uh, ja, een beetje slecht weer hadden we alleen. Ja? Dat, was, uh, dat was zo jammer. Maar koud zo aan de baan. Geen, uh, geen, uh, geen echte uh, ernstige ongelukken. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Zo dadelijk zijn we weer terug. Nog twee uur langs zo op zaterdag. Laatste plaatje alweer dit voor drie uur. Oké, okay, nou luisteraars. Uh, tot na de klok van drie uur. Hier is Let the Sunshine.